Het weer, opklaringen en minima vannacht tussen de 4 en 6 graden. Morgen geregeld zon, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. goedenavond Het laatste uur van langs de lijn op deze dinsdagavond. Straks nog een staartje van de huldiging van onze Olympiërs in Den Haag. Want daar werd ook gesproken over de open brief van Henk Gol. De judoka gisteren in de Telegraaf. En we kijken vooruit naar het Champions League voetbal van morgen. Maar nu eerst naar Athene. Olympiakos, Manchester United en die houtkamp. Eindelijk wordt er ingegrepen bij Manchester. Ja, dubbele wissel met Shinji Kakawa en Danny Welbeck. Die zijn gekomen in het team van David Moyes en Tom Cleverley. En Antonio Valencia, de Ecuadoriaan zijn eruit. Nou, kijk of dat iets oplevert, want het staat wel 2-0 voor Olympiacos. En nu moeten ze uitkijken. Ja, dat, ze doen het toch wel slim, hoor. Ik moet zeggen, uh, zo'n uh, man als Hollebas, uh, dat is een uh, uitstekende voetballer, de Griek, die het uh, slim doet. Nou, bal, we weer voor Manchester United. Dat is te horen. Rooney speelt de bal even naar de rechterkant. En eens kijken wat, uh, of er nog een fatsoenlijke... Jong, wat een slechte bal weer. En dan kan er zo overgenomen worden. Ik wilde zeggen, kijken of er nou eindelijk een fatsoenlijke ...taartsoenlijke komt, maar nog steeds niet. Met balbezit voor Olaytan. Olaytan, de man uit Nigeria... ...heeft de bal gepaast, maar die raakt hem kwijt. Olabas was dat... Uh, ...en dan kan er gelopen worden voorin. Maar ook die paas is niet echt lekker op van Persie. Van Persie die af en toe rondloopt... ...met zijn gezicht naar beneden dat hij denkt... ...van jeetje, waar ben ik in beland dit jaar... ...in deze ploeg. Nou, nu dan... ...misschien een kleine schouderduw... ...en buitenspel. Uh, voor, dat was het allereerste. Uh, Danny Welbeck staat... ...buitenspel en daar is... Voor gevlacht en gefloten. Gefloten door Rocky. En dus. Is er een vrije trap voor Olympiakos Piraeus. Overigens voor het laatst dat ze in de kwartfinale van de Champions League kwamen. Olympiakos was in 1999, 15 jaar geleden. Dat zij uh, zo ver kwamen en nu met 2-0 thuis. En misschien nog wel erger voor Manchester United. Zou Manchester United ook dit jaar weer in dezelfde ronde als vorig jaar worden uitgeschakeld? Maar vorig jaar was het de grootheid. Toen was het Real Madrid dat te sterk was voor de Mancunniëns balbezit. Voor Rio uh, Ferdinand speelt de bal naar voren lang, Zoals ze eigenlijk alles lang spelen. Ja, en dan kan Van Persie lopen tot hij in ons weegt. Maar hij komt niet in balbezit. Heeft nog geen fatsoenlijke bal gekregen. Uh, Manchester United heeft ook nog geen kans of uh, mogelijkheid weten te creëren in deze wedstrijd. En dat is toch wel diep. Diep triest. Manchester United wel in balbezit nu aan de rechterkant. Maar het wil nog niet veel lukken voor de Engelsen. Want geen fatsoenlijke paas komt er ook nu niet. 2-0 Olympiacos leidt tegen Manchester United. Gaan wij even verder praten hier in de studio. Mark van Hintem die wissels. Ja, ze komen wel later. Ja, ze komen wel laat. Inderdaad, uh, je had het dit ook wel in de rust al kunnen doen, denk ik. Maar goed, hij zal uh, rekening houden met eventuele blessures waarschijnlijk in zijn team. Ja, dus dan even wachten totdat de tweede helft even op gang is. Maar 2-0, ontluisterend. Ja, ontluisterend inderdaad. Uh, wat Andy ook zegt, ze zijn nog niet uh, bij, uh, bij het doel van de tegenstander geweest. Ze zijn eigenlijk onvoorstelbaar zwak. En je ziet ook, vind ik, uh, een, een, een bepaalde mate van hulpeloosheid bij de spelers. Uh, en ook gebrek aan inzet. Olympiacos, uh, want ja, we moeten natuurlijk niet alle credits bij die ploeg weghalen. Ze spelen hier heel aardig. Uh, maar en die zeiden al heel lang geleden dat ze voor het laatst uh, in, in, in de knock-out-fase terechtkwamen. Ja, ze hebben precies. ooit nog eens een keer tegen Heerenveen gespeeld, ja, geloof ik. In, uh, in 2011. Ik heb het net sne uh, snel opgezocht. Ja, moet je je voorstellen, ongelooflijk. Ja. Maar goed, uh, ze spelen hier een hele aardige wedstrijd. Want. Ja, ze spelen hier een prima wedstrijd. Ze zijn agressief. Ze hebben, uh, vind ik, uh, de tegenstander goed geanalyseerd. Want ze hebben gezien ja, dat het een oud en uitgeblust elftal is. En als je dat opjaagt als jonge honden, dat, dat doen zij. Ja, dan komen ze zwaar in het problemen in Manchester United. Maar als je wat verder kijkt, stel dat ze de volgende ronde gaan halen. En ze komen dan tegen een ploeg in vorm. Ja, dan, dan wordt het heel lastig dan voor Dan is dit ze. geen topclub dit is, natuurlijk. Nee, dit is geen uh, superploeg hoor. Maar ja, ook de, uh, je hoeft geen uh, superploeg te zijn om uh, te winnen van Manchester United tegenwoordig. Voorlopig blijkbaar. lijkt het alleen maar erger te worden. Ja, inderdaad. De, de, de, de 3-0 kan, kan zomaar vallen hoor. Uh, uh, en goed, Manchester United zal nog hopen op dat ene doelpuntje, want dat kan toch alles wel doen draaien met de thuisstrijd in het vrij, Maar het wordt moeilijk. En hoe is langs de lijn, met Gio Lippens. only us there, there is, is no De nieuwe van U2 Invisible heet dit nummer. Henk Gol heeft veel losgemaakt met zijn open brief aan de regering. De judoka vraagt om een financieel vangnet. Een financieel vangnet voor topsporters. Hij noemt het voorbeeld van de medaillewinnaars in Sochi... die straks een groot deel van hun premie moeten afstaan aan de fiscus. Minister Edith Schippers van VWS, gouden medaillewinnaar Stefan Groothuis... en de voorzitter van NOC-NSF, André Bolhuis, reageren op de brief. Volgens Bolhuis is een speciaal belastingstelsel voor topsporters niet de oplossing. Ja, ik denk dat dat niet gaat lukken, dat dat niet reëel is. En dat moeten we ook niet willen. In Nederland is het heel eenvoudig. Als je weinig verdient, betaal je weinig belasting. En als je veel verdient, betaal je veel belasting. Dus zo simpel werkt het systeem. Wat de politiek wel kan betekenen voor sport, als ze iets willen doen... geeft ze betere faciliteiten in de studiefinanciering. Dat is echt een handicap voor Nederland... Als studenten hun studie moeten onderbreken omdat ze een paar jaar voelt aan het topsporten, dan is er op een gegeven moment problemen met die maximale studiefinanciering. Daar zou de politiek zonder geld, kost geen geld, maar alleen politieke inspanning, het ministerie van Onderwijs opdracht kunnen geven om dat te regelen. Dat zou een zegen voor de topsport zijn. Dan zegt Henk Gol ook, misschien is er zelfs een pensioenfonds zoals dat is in het betaald voetbal... waar sporters hun geld opzij kunnen zetten voor later en dan belasting, ja, van de belasting kunnen profiteren. Misschien is dat wel een idee. Wat vind je daarvan? Ja, dat is een technisch ingewikkeld probleem. Dat gaat alleen werken als het om hele grote bedragen gaat gedurende lange tijd. Er is voor de topsport een uitgesteld loonregeling. Daar zijn al mogelijkheden als je dat wil. Dus als ze die onderzoeken zullen zien dat ze genoeg mogelijkheden hebben... Uh, dat is een technisch verhaal. Dat gaat alleen om grote bedragen. Ik begrijp Henk Krol. Maar ik, ik denk dat nuancering hier noodzakelijk is. Aan de andere kant hebben wij in Nederland ook een economische crisis. En als ik dan kan zeggen dat in tien jaar het sportbudget, topsportbudget is verdubbeld. Bijna is verdubbeld. Ja, dan denk ik, dan hebben wij toch met elkaar... Heel goed weten te beschermen tegen alle bezuinigingsrondes. U voelt zich dus niet echt aangesproken door de opmerking van Gol. Die zegt: Ja, de politici staan wel te juichen als we medailles winnen. Maar uiteindelijk, als de afrekening er komt, ja, dan moeten we toch bloeden. Ja, met een, met een verdubbeling, bijna verdubbeling van het sportbudget in tien jaar vind ik dat niet helemaal terecht. Laat ik het zo zeggen. Het, uh, het geld is niet van politici. Hè, dit geld is van de belastingbetaler. En die belastingbetaler staat ook te juichen. En die belastingbetaler die heeft dus bijna dubbel zoveel uitgegeven in die tien jaar aan sport. En dat vind ik uh, terecht... Want we hebben veel goede topsporters. Zij moeten goede faciliteiten hebben. Um, er gaat ook heel veel geld van onze uh, loterijregimes uh, gaat naar sport. Ook dat is terecht. Maar, dus we moeten niet doen alsof het uh, allemaal kommer en kwel is. Ik begrijp wel dat voor een individuele topsporter het soms heel moeilijk is om het te redden. Maar ook daar hebben wij allerlei regelingen voor bedacht. Waardoor zij toch... Uh, professioneel kunnen sporten, dagelijks kunnen sporten... en niet hoeven een baantje te zoeken om hun topsportcarrière te kunnen voorzien. Ja, nou die belastingvermindering, daar zou ik niet meteen uh, op, op in willen gaan. Omdat uh, ja, iedereen betaalt belasting in Nederland. Dus daar uh, dat, uh, dan zou je gewoon in bruto bedragen moeten kijken. Ik vind, ja, dat, daar heb ik niet zo'n uh, punt mee. Dus de belasting, dat betaalt iedereen in Nederland. Dus dat, uh, het enige wat ik uh, wel een goeie, heel goed punt vond van Henk Gehol, is de mogelijkheid voor topsporters dus om, uh, om een pensioenfonds uh, gebruik van te maken. Want het is natuurlijk een relatief korte tijd waarin wij uh, redelijk goed kunnen verdienen. En sommigen ook niet eens zo heel goed. andere heel goed. Maar het is altijd gunstig om daarin gebruik te kunnen maken van een pensioensysteem. Wat bijvoorbeeld in voetbal wel sprake van is. En dat zou misschien, uh, omdat de meeste sporten waar wij in figureren zijn, zijn natuurlijk kleiner. We zijn niet allemaal zo groot als voetbal, dus het is moeilijk om dat op poten te zetten. Dus daarin zou het NOC en NSF en het ministerie misschien een ondersteelende rol in kunnen spelen. Ja, ja want hoe moeilijk is het hè, voor een gemiddelde sporter om het hoofd boven water te houden? Ik heb het dan niet over Olympische uh, medaillewinnaars, nou in ieder geval geen goudwinnaars, niet over de groten in de sport. Nee, nou ja, je hebt categorieën... Uh, kijk, uh, de, de Sven Kramer heeft die, die, die, die er heel veel van. De ik, heb het, ik heb het ook echt best wel goed gehad. Uh, maar ik uh, zal zeker ook gewoon... Uh, ik kan niet een paar jaar om uh, lui reten gaan zitten. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar ik zal zeker uh, ook weer gewoon uh, redelijk snel een baan weer moeten gaan vinden om verder te gaan. Maar daaronder zit ook nog een hele grote categorie. Die inderdaad jaren knokt. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar het short track. Uh, die jongens die... die, die, ja, die, die, die... Die hebben niks opgebouwd, bijna. Als zij stoppen met hun sport, dan hebben ze vaak offers gebracht in sociaal leven, in een studie. Die, uh, ze hebben hun studie vaak niet verder ontwikkeld. Maar daarnaast hebben ze dan uh, ook financieel eigenlijk geen enkele, bijna geen reserves opgebouwd. En uh, dat is als je 30 bent, 35 bent, uh, kan dat behoorlijk lastig zijn natuurlijk. En de laatste spreker was Stefan Groothuis, gouden medaillewinner in Sochi. Uh, problemen dus om uh, ja, overeind te blijven na de topsportcarrière. En die, als je kijkt naar die 22 mannen op het veld... die zullen er, <gacht> uh, er geen moeite mee hebben, denk uh, ik. Nee, uh, nee. ik uh, heb daar geen uh, meelij mee. Zeker niet met Rooney. Maar wel uh, sportief gezien, want het gaat echt helemaal niet goed met Manchester United... Staat 2-0 voor Olympiacos Piraeus. En uh, een van de twee doelpuntenmakers, Joel Campbell, die Costa Ricaan, die uh, werd 2,5 jaar geleden gekocht door Arsenal. Hij is pas 21 jaar, groot talent dus. Maar Arsenal kreeg geen werkvergunning voor hem. En heeft hem dus uitgeleend, onder andere aan uh, Real Betis. En nu dus aan Olympiacos Piraeus. En misschien dat Arsenal het nog wel leuk vindt dat die uh, Joel Campbell. Een doelpunt maakte en ze blijven sterker. ze is Olympiakos want die spelen gewoon een goede wedstrijd. David Fuster is de vervanger van Campbell, een Spanjaard. 32 jaar, mid, uh, middenvelder. En die heeft uh, ervaring. Vandaar dat hij erin is gekomen om die 2-0 voorsprong minimaal vast te houden. Maar het uh, ziet er eerder uit dat het 3-0 wordt dan uh, 2-1. Want ik heb echt nog geen kans gezien voor Manchester United. Nu een overtreding van Rooney op Olaytan, De Nigeriaan, ook zo'n jonge jongen 21 jaar. Goeie voetballer die uh, Michael o en dus heeft de scheidsrechter Rocky een vrije trap gegeven. We zitten in de 75e minuut van de wedstrijd. Nog een kwartier heeft Manchester United om er iets aan te doen. Maar eerst die vrije trap van Ivan Marcano zien te overleven. Ook weer Spanjaard natuurlijk. Michel, de trainer, heeft een voorkeur voor Spanjaarden. Dominguez staat ook bij de bal. Alejandro Dominguez, dat is een Argentijn. Kijken wat hij ermee kan doen als hij de vrije trap gaat nemen. Hij kijkt dus goed om zich heen. Wie staat er vrij voor in? De koppers, lange mensen zijn mee naar voren. Dan komt die bal voor het doel. Wordt half weggekopt en opgevangen door Perez, de Paraguayaan. Ex-Villarreal heeft de bal aan de rechterkant. Wil de bal voor het doel uh, geven. Doet hij ook, maar de bal is een beetje ver. En kan dan opgevangen worden door. Uh, is het van Percy zelf? Ja, van Percy die mee moet verdedigen. En ja, dat is de enige manier voor hem nog om aan de bal te komen. Via Dominguez gaat de bal over de zijlijn. En dan mag uh, Manchester United uh, gaan ingooien. Uh, een applaus, want ik denk dat er uh, weer een wissel aan uh, staat te komen. Inderdaad, Machado, Portugees. Paulo Machado gaat komen. En Dominguez. Alejandro Dominguez de Argentijn gaat naar de kant. Heeft uh, één doelpunt gemaakt. Dus de beide doelpuntenmakers zijn naar de kant. Drie keer op doel geschoten. één keer een doelpunt. Nou, dan doe je het goed. En uh, Alejandro Dominguez dus naar de kant. En Paulo Machado staat erin. Die heeft een geweldige snor. Het lijkt wel een uh, snor. Maar ja, het is ook bijna carnaval. Dus, uh, Freddie Mercury dat is het volgens truk. mij. Wat zeg je? Freddie Mercury. De kanaal. Ja, ja, ja daar, daar kan hij ook uh, voor doorgaan. Ik heb hem nog niet horen zingen. Maar uh, hij kan in ieder geval goed voetballen. Anders zou je niet bij Olympiakos uh, spelen. En nu in de achtste finale. Van de Champions League uitkomen. 76 minuten gespeeld. Ja, spannend is het niet. Want Manchester United is gewoon ver weg de mindere van Olympiakos Pireus. En Olympiakos staat dan ook volkomen verdiend met 2-0 voor. But you'll find true love Met de look of love luid meegezongen hier door Mark van Henten. Jeugdsentiment zullen we maar zeggen uit 1982. <laughs> Igor Sijsling heeft de eerste ronde van het hardcore toernooi tennis, gaat het dan over in Dubai, niet overleefd. De Tunesier Malek Jaziri was Sijsling met 2-1 de baas. Sijsling was nog halve finalist in Rotterdam. Hij begon sterk in die wedstrijd, maar won zelfs de eerste set met 6-0. Maar Jaziri benutte zijn enige breekkans in de tweede set, dwong daarmee een beslissende set af en liet eh, daarin Sijsling. Eh, Daarin vijf van de zes breekkransen onbenut. Uh, Eerder viel het doek al voor Timo de Bakker. Hij verloor met 2 x zes drie van de als zevende geplaatste Duitser. Philip Koolschreiber. En Robin Hazen kent vooralsnog weinig succes in Brazilië. De nummer 45 op de wereldranglijst ging voor de tweede keer op rij... al in de eerste ronde onderuit. Dit keer bij het toernooi van Sao Paulo. Daar was de Braziliaan João Souza in twee sets... te sterk voor de als vijfde geplaatste Hagenaar. En vorige week verloor Hazen in de openingsronde in Rio de Janeiro. Geen slechte plekken trouwens om te tennissen op dit moment. Een wielerenbericht. De Nederlandse wielerploeg Belkin... heeft zich per direct versterkt met Martijn Keizer. De 25-jarige renner komt van het Belgische continentale ploeg... Veran Classic Dolcini. Die Keizer niet belemmerde om de overstap... naar een ploeg uit de World Tour te maken. Keizer stond vorig jaar nog onder contract... bij vakantieverleid DCM. Die ploeg hield ermee op. Hij heeft nu bij Belkin een contract voor één jaar getekend. En dan gaan we weer gauw naar Andy. Andy bij Olympiakos tegen Manchester. Wat gebeurt daar? De eerste kans voor Manchester United. Maar hij gaat er niet in. Net over. Robin van Persie. Ja, als je zo weinig ballen krijgt. Dan uh, is het bijna schrik. Als je dat uh, ronde ding voor je voeten krijgt. Maar hij kreeg hem mooi. En met rechts haalt hij uit. En schiet de bal net over het doel. Van keeper Roberto. Robin van Persie. De eerste kans voor Manchester United. Uh, voor alle duidelijkheid. We zitten 81,5 minuut in de wedstrijd. Eerste kans Manchester United. staat nog altijd 2-0 voor de Grieken. Met balbezit eh, ja, misschien wel een slotoffensief van eh, Manchester United. Met Rooney die de bal eh, weer in de diepte speelt. Nu naar de linkerkant richting Welbeck. Welbeck eh, slechte balcontrole. En eh, wordt dan eh, even van de bal afgelopen. Maar met inzet haalt hij hem eh, weer terug. De bal. Hij werd door Salino van de bal gelopen. En eh, speelt de bal nu in de diepte. Een klein duwtje. Ja, dan eh, gaat hij gewillig liggen. Ivan Marcano, de Spaanse verdediger. En uh, Evra krijgt de vrije trap tegen. Ja, terecht. Het, uh, het was ook een duw. En uh, dat je dan uh, met heel veel theater gaat liggen. Ja, dat, uh, dat kennen we in de Zuid-Europese landen. En met name ook in Griekenland. 2-0. We zitten in de 83ste minuut van de wedstrijd. Doelpuntenmaker Dominguez en Campbell. 1 voor, één na rust. En ja. Het is bijna niet te geloven. Maar uh, ze lijken wel niet te willen, Manchester United. Het loopt gedwee over het veld. te kijken wat er allemaal gebeurt. En af en toe is een bal naar voren rammen. Maar voor de rest is het heel matig. wat het ploeg van David Moyes laat zien. En ik kan me niet voorstellen dat als dit zo doorgaat. dat Moyes lang op die plek blijft zitten. Nu een slechte interceptie van uh, de heren uit uh, Piraeus. Want er is een aanval vanaf de rechterkant. Via Ashley Young is de bal, maar gaat niet uh, voor het doel komen. Via tegenstander gaat de bal over de zijlijn. Uh, Shinji Ikagawa, uh, ex Dortmund, heeft nog weinig kunnen laten zien. Speelde twee jaar geleden met Dortmund nog tegen ditzelfde Olympiakos En uh, deed het toen een stuk beter, maar nu uh, heeft hij nog weinig ballen gekregen. Is ook niet echt een lievelingetje van uh, David Moyes. Krijgt weinig minuten, terwijl het toch een grote meneer was bij uh, Dortmund. Uh, balbezit voor Manchester United. Bal komt voor het doel? Nee, komt niet voor het doel. In ieder geval die Goed voor het doel, want Manolos heeft de bal weer weggetrapt. En dan uh, lijkt het uh, offensief van Manchester United even te stokken. Als uh, Olympiakos weer weg is. Maar Foester wordt, uh, nee het is niet Foester, het is Maniatis van de bal afgezet. Uh, en kan uh, toch Olympiakos weer overnemen. Doet dat via Perez. Perez even de bal te ver voor zich uitgespeeld. En dan kan de bal teruggespeeld worden. Door Ashley Young. Op zijn eigen keeper De Gea. die dus twee keer verslagen is. Aan de andere kant keeper Roberto. nog de nul achter zich. En dus 2-0 voor Olympiakos Pireus. in de slotfase tegen Manchester United. Mark, jij noemde net het middenveld dramatisch. Uh, de verdediging zagen we net. dat die simpel werd uitgespeeld. met die tweede goal. Was eigenlijk, werd eigenlijk een beetje voor gek gezet. Maar ja, de aanval. als ik kijk naar die kans van Van Persie. het ja. was wel een echte toch? Ja, die moeten gewoon in. Zo uh, so simpel is het. Kijk, uh, als je zoveel ruimte krijgt en je schiet hem dan zo eigenlijk over... Dan, uh, dan is dat niet goed. Kijk, inderdaad, hij heeft nog geen bal gehad deze nee. wedstrijd. En dat heeft met name te maken met het elftal om hem heen. Maar ja, dit typeert eigenlijk wel uh, uh, ja, Manchester United op dit moment. Want zelfs een, een Van Persie uh, die dan onbesized deze bal overschiet... Is dat ook een kwestie van gebrek aan zelfvertrouwen? Want een Van Persie in vorm één kans... kan ook meteen één doelpunt betekenen. Ja, klopt. Maar ik vond hem juist de laatste weken weer... Uh, ja, terugkomen, weet je wel, heel erg. Dus, ja goed, het is natuurlijk lastig. En uh, hij, is ook, <laughs> hij is ook maar een mens. Maar ik vind het wel uh, een bal die erin moet, ja. Als je naar de andere spelers kijkt, ja, als je het bedenkt Rooney met de kop omlaag spelen, nou van Persie dus uh, zonder zelfvertrouwen spelen. We zagen wat glijpartijen aan de zijkant ja. van het veld. Uh, Ferdinand, uh, ja, jij noemde hem net een lantaarnpaal die omviel. Ja, dat kan echt niet mee, hoor. En dan heb je, dan denk ik van, dan ben je een van de grootste clubs ter wereld met een gigantisch budget en dan speel je met. Twee rechtsbenige centrale verdedigers. Hè? Want uh, Fidic staat er links in het centrum. Maar die is rechtsbenig. En je ziet dat gewoon ook de opbouw daar stokt. En nou, dan zie je Rooney vanaf tien de bal op komen halen. Want ja, die, die moet met leden ogen aanzien... dat en zijn centrale verdedigers en zijn middenvelders uh, niet kunnen voetballen. Ja, je, dus je, je ziet daar ook de onvrede. En dat gaf Andy net ook al aan. Het is allemaal gedweeën, en mak. Nou, dat heeft met name daarmee te maken. Want uh, met name de betere spelers voorin... Ja, die, die, die kunnen dat toch niet blijven accepteren. Toch, hè? Hoe je of verkeerd, het staat 2-0. Maar als het nu 2-1 wordt, dan praat je ineens over een hele andere uitgangspositie voor die thuiswedstrijd van Manchester. Klopt, en dat is het mooie van, van dit systeem, de Champions League. Ja, inderdaad, als je scoort kan alles anders zijn. En dan kunnen ze ook zomaar uh, thuis over dit Olympiakus heen lopen. Hoor. Ja, dus het is nog niet gebeurd. Nee, het is nog steeds niet gebeurd. Wake up everyone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 just in that it's lifting Het Mijn van Jason Mraz. Uh, dan gaan we weer kijken bij Andy natuurlijk. Want het is slotfase. 89 minuten gespeeld. Manchester uit bij Olympiacos. Wat zullen ze blij zijn bij Manchester als die wedstrijd is afgelopen? The Rio Ferdinand is weer een keer te laat. En... Uh, uh... Plicht een overtreding, een aanslag op zijn tegenstander, krijgt daarvoor terecht de gele kaart, zegt dat hij niets doet, in ieder geval niet dat hij zijn tegenstander heeft geraakt maar uh, dat is uh, een duidelijke overtreding, Rio Ferdinand tweede man met de gele kaart, ook Patrice Evra heeft de gele kaart gekregen dus even in de herhaling, kijk ja dat is een smerige overtreding, hij is gewoon veel te laat en wat Mark terecht zegt, die man is te oud uh, om nog op dit uh, niveau te kunnen spelen, over oude mensen gesproken, pas twee keer op Manchester United, eigenlijk onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld een Giggs of een Fellaini helemaal niet uh, gebracht zijn in de slotfase. Met name Fellaini kan nog altijd wel eens voor een uh, doorbraak zorgen. En natuurlijk de 40-jarige Giggs ook. De vrije trap heeft voor ons nog niets opgeleverd. En dan uh, hebben we 90 minuten erop zitten. Heb ik de vierde man nog niet gezien. Maar ik denk dat er wel drie minuten bij zullen komen. Uh, hooguit. En uh, het balbezit is voor Manchester United. 2-0 achter in de extra tijd. Dus met Rooney. Rooney die de bal naar de rechterkant uh, geeft. Waar Smalling de bal heel snel weer inlevert. Want dat is bekend bij hem. Die zal nooit een aanvallende actie doen. Dit is wel een goede bal van Rooney op Kagawa. Kagawa bal naar de buitenkant. Evra, Evra probeert hem al voor het doel te krijgen. Maar dan is daar Roberto. Omdat de bal ook al gekraakt werd. Door, wie was dat? Ivan Marcano. En dus geen problemen voor de keeper van Olympia Cospireus, drie minuten extra tijd hebben we gekregen. Daarvan is er al eentje voorbij. Eén wissel nog even melden. Een uh, ervaren Paraguayaan, Nelson Valdez, 30 jaar, is erbij gekomen. En uh, die ligt volgens mij nu op de grond. En Michel die kan er wel een beetje om lachen. De trainer van uh, Olympia Cospireus. Want vooraf natuurlijk teken je dan voor uh, zo'n mooie overwinning. Nee, het is uh, Olay Tan die op de grond ligt. Die uh, met iemand in aanraking is geweest. Terwijl wij de herhaling krijgen van de vangbal van keeper Roberto en uh, Welbeck was de man die tegen de keeper opsprong. bal is over de zijlijn getrapt voor, voor de blessurebehandeling. En dan hebben we nog anderhalve minuut te gaan met balbezit voor de keeper van uh, Olympiakos. 2-0 is natuurlijk een prachtige overwinning. Dominguez voorrust en Campbell naar rust. Kijken of uh, Roberto de bal nog een keer naar voren gaat schieten. Dat doet hij en doet dat uh, redelijk ver. Probeer een van zijn medespelers te bereiken. Maar de koppel van Widic is iets sterker dan die van zijn tegenstander. Gaat de bal toch weer bekeren de post richting de voorwaartse. Waar Nelson Valdez, die invaller, nog fris is. En achter de bal aanloopt. Maar keeper de Gea heeft de bal alweer uitgeschoten. Maar bijna alle duels zijn gewonnen door de spelers van Olympiakos. En zo wordt een grote topclub, eh, wat Manchester United ooit was, uitgekleed in deze wedstrijd door het kleine Olympiakos Piraeus. Natuurlijk 40 keer kampioen van Griekenland. En ook eh, in de competitie ongenaakbaar, maar op het eh, grote Europese vlak niet echt een uh, grootheid. En dan in deze achtste finale thuis met 2-0 winnen. En Manchester United in de grote problemen brengen voor de return. Dat had toch, hadden weinig mensen verwacht. De slotseconde van deze wedstrijd. Nog 15 seconden te gaan. Als de Gea niet eens eigenlijk haast maakt om die bal in het spel te brengen. Nou nu dan wel een heel klein beetje. Maar brengt hem bij uh, Vidic. Vidic gaat de bal nog een keer naar voren rammen. Maar ook hij lijkt uh, te denken van nou het is wel mooi geweest zo. We gaan zo een lekker Grieks pilsje drinken. Of een oezootje. En dan gaan we terug naar Engeland. Nog een keer wordt de bal door Evra naar voren en slecht weggekopt. En opgevangen door Welbeck. En die schiet de bal dan tegen zijn tegenstander op. Het was niet Welbeck. Maar Ashley Young die de bal tegen zijn tegenstander erop schiet. En krijgen we nog een hoekschop vanaf de rechterkant. Nou, het zou volkomen onterecht zijn als Manchester United scoort. Maar het kan altijd. In de slotseconde van deze wedstrijd. In Piraeus. De hoekschop vanaf de rechterkant. Gaat voor het doel komen. Wordt weggekopt. Ashley Young wil hem nog een keer voorbrengen. Maar dan fluit de scheidsrechter voor het einde. Rocké. Rocky heeft gefloten en dat betekent dat er een enorm gejuich op gaat in het Georgios Kadeshkaki Stadion. Want Olympiakos Pireus heeft toch wel gestund door en de nul vast te houden en er zelf twee te scoren. En daarmee Manchester United met 2-0 te verslaan. Mark van Hintem hier in de studio. Een blamage? Vraagteken? Ja, absoluut een blamage. Kijk, ook een topclub kan een keer verliezen, maar op deze wijze is het echt een blamage. Ja, absoluut ontluisteren. Als ik nou bekijk, Olympiakos, wind van Manchester. Olympiakos, is dat nou zoveel beter, zoveel groter dan bijvoorbeeld Ajax? Uh, nee, absoluut niet. Dus het had gekund? Ja, absoluut. Ja, vind ik wel. Ja, zeker. Ja, als je, als je een tegenstander treft in, in, in deze uh, abominabele vorm, ja, dan kan dat. Ja, Olympiakos is natuurlijk ook door die voorrondes heen gekomen. Naar Ajax weten we, stranden net bij AC Milan. Ja. Maar als je het gewoon het spel vergelijkt... het had gekund dus. Ja, zeker weten. Ja. Hey, um, de, wedstrijd, de thuiswedstrijd van Manchester... wat heb jij voor gevoel daarbij? Van 2-0, ik heb dan zelf nog steeds het gevoel... het kan natuurlijk nog steeds gaan spoken daar in Manchester. Of zie ja, je het niet gebeuren met dit elftal? Het, het kan altijd nog, hè, want ze zullen thuis natuurlijk... opportunistisch moeten gaan spelen nu. En als je dan snel uh, de, de 1-0 kan maken... dan is er nog van alles mogelijk. Alleen het wordt wel moeilijk... omdat zij natuurlijk uh, hebben laten zien vandaag... dat ze een, een ploeg hebben die... Uh, Zeer agressief en geconcentreerd kan uh, verdedigen. En die ook nog eens bij balbezitter overheen kan gaan. en dan dreigend kan zijn. Ja, en, en durft mooi eens dan ook met een aanvallende. Nou ja, in ieder geval met een, met een fantasievollere opstelling. Ja, te komen. Nu, nu wordt hij gelukkig gedwongen. Het is natuurlijk een behoudende Engelse manager. En ja, mijn, uh, mijn favoriete types zijn dat sowieso niet. Uh, en je ziet ook dat het voetbal. met name uh, in uitwedstrijden... dan volgens hem vraagt om verdedigers. Terwijl ik dan denk: van ja, jongens, maar je moet ook voetballen om. Uh, Uitgaan van de eigen kwaliteit, precies. Toch? Ja, en zeker als topclub zijnde. Ja, want wat gaat er gebeuren met Moijs op het moment dat hij uitgeschakeld wordt? Heb jij een ja, idee? Ja, dan wordt de druk wel heel erg groot. Kijk, uh, hoe lang is het een hemelsnaam geleden dat uh, Manchester United geen Champions League halen? Want dat gaat er gebeuren, want in de, in de competitie gaan ze niet redden. Staan ze op de zesde plaats. Nou, je ziet hoe het elftal speelt. Dat gaat, dat gaat niet lukken. En als je dan ook uh, uitgeschakeld wordt hier, uh, ja, dan uh, heb je een probleem. Ja, zeg, uh, Ik wil het ook nog even hebben over die wedstrijd die eerder gespeeld is. Want uh, daar heb je ook wel een mening over. Zenit Sint-Petersburg tegen Dortmund. Dat werd 2-4. Uh, die Russen die hebben een winterstop gehad van twee maanden. Ja. Vind jij dat dat nog kan? Nee, ik vind dat absurd absurd dat uh, die programma's niet gelijk getrokken worden. Uh, en ook dat, uh, dat die lobby nog steeds niet plaatsvindt vanuit die landen. Uh, want zij zijn natuurlijk nadrukkelijk een nadeel. Hoe kan het een hemelsnaam zijn dat je twee maanden stil ligt en dan uh, op je toppen moet presteren uh, tegen gerenommeerde topclubs uit uh, andere uh, landen die wel een perfecte voorbereiding hebben. Ja, want wat, wat zou je eraan moeten doen? Stadions gaan bouwen met een dak erboven? Ja. Uh, gelredom Nou uh, ja, blot, inderdaad. Er is, er is daar geld genoeg. Uh, dus uh, waarom ga je het niet op die manier doen. Ja, laten we ook nog even naar morgen kijken trouwens. de, de, de Morgen twee aardige wedstrijden. Galatasaray tegen Chelsea, Schalke tegen Real. Waar verheug jij het meest op? Uh, ja, toch wel dan... Uh, ja, eigenlijk op allebei. Want ja, Galatasaray kunnen we natuurlijk kijken naar Sneijder, Schalke kunnen we kijken naar Roentelaar. Uh, dus ja, het is allebei heel leuk om te kijken. Ja, Die wedstrijd gaan we trouwens zo meteen nog even op voorbeschouwen met de commentatoren te plekken. Maar wat verwacht jij? Chelsea... Ja, ja, dat Ch draait het wel, hè? Ja, dat draait het wel. En Galatasaray uh, is in mijn optiek uh, natuurlijk een lastige tegenstander uit. Uh, heeft ook te maken met fanatisme en uh, uh, Turkije. Maar goed, Ch ik vind het geen topelftal Absoluut niet. En ik denk dat Chelsea over twee wedstrijden gewoon uh, gehakt maakt van ze. Het is wel weer lekker, hè? Gewoon uh, op dinsdag en woensdag... Champions League voetbal. Zeker, geweldig. Oké, okay, ik wil je bedanken dat je hier naar de studio ook wilde komen. Graag Mark graag. van Intem. Gaan we nog even naar wat uh, berichten wegwerken. Want Irene Wüst, uh, dat werd uh, bekend tijdens die huldiging... die zal komend weekend in het Olympisch Stadion in Amsterdam... de KPN NK Sprint rijden in plaats van het NK Allround. Wüst laat daarmee het Allround uh, even voor wat het is... en gunt zichzelf de kans om te herstellen. En ze deed in Sochi mee aan vijf onderdelen. Dat leverde vijf medailles op. En het rijden van een grote vierkamp een week dus... Na die. na Olympische Spelen vindt Wust een klein beetje te veel van het goede. En Jacques Rogge, nu we het toch over Olympische Spelen hebben... die is geridderd. De Belg werd door het Britse Koningsruis benoemd tot... Knight Commander in the Order of St. Michael and St. George. Toen maar, een hele mond vol. Rogge kreeg de eretitel vanwege zijn jarenlange verdiensten... als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité in het algemeen... en voor zijn bijdrage aan de Olympische Spelen van 2012. En dan komen we in Londen in het bijzonder. De voormalige zeiler was van 2001 tot 2013 de baas bij het IOC... En de Britse Prinses Anne, de enige dochter van Koningin Elizabeth en tevens lid van het IOC, uh, ridderde de tijdens een ceremonie op Buckingham Palace. zou dan nou een jingle moeten komen going back in time time time enzovoort. Billy Joel was dat uit 1979 met My Life. Twee wedstrijden dus vanavond gespeeld in de Champions League. Zenit Sint-Petersburg tegen Dortmund eindigde in uh, 2-4... en uh, Olympiakos Piraeus tegen Manchester United zojuist afgelopen 2-0. En ook morgen twee wedstrijden in de Champions League. Schalke ontvangt Real Madrid en Chelsea gaat dus op bezoek bij Galatasaray. En dat Galatasaray nog in de fase van de Champions League zit... dat mag wel een klein wondertje heten... want in de beruchte sneeuwwedstrijd uh, schakelden de Turken begin december Juventus uit... door een treffer van Wesley Sneijder. Van naar voren, U moet. Snijder. dit is hem, hij doet het, hij doet het. Een explosie. Een compleet huis. En hij is op dit moment de held van Istanbul. Wesley Snijder is goud waard, is dus ook miljoenen waard wat een moment voor Wesley Sneijder. En dat was Jeroen Elshoff, toen de commentator in Istanbul. Uh, dat zal hij morgen weer zijn. Goedenavond Jeroen. Goedenavond Gio. Nou, morgen opnieuw commentator bij Galatasaray Chelsea. Ik hoop dat er geen sneeuw ligt in Istanbul nu. Nee, er ligt geen uh, sneeuw. Het regent wel, dus het weer is niet lekker. Maar het veld uh, ziet er piekobellen uit. Het is uh, helemaal gerenoveerd. Het is niet uh, echt een nieuwe grasmat ingelegd. Maar ze zijn er gewoon flink mee aan de gang geweest sinds die... Uh, de laatste Champions League wedstrijd dat was ook hard nodig, want er kon gewoon niet nul gespeeld worden. Toen eigenlijk al niet. Maar dat uh, gaat morgenavond niet op, want het ziet er fantastisch uit. Dat doelpunt van Wesley Sneijder, dat betekende dat ze na de achtste finales doorgingen. Uh, was dat een grote verrassing voor de mensen in Istanbul? Uh, nou ja, ze zijn hier altijd zeer zelfverzekerd. Dus uh, ze deden net alsof het de normaalste zaak van de wereld uh, was. Maar uh, Galatasaray moest toen winnen van Juventus, dat het uh, eigenlijk nog steeds veel meer kwaliteit heeft dan Galatasaray. Dat in eigen huis wel aardig presteert. Maar Juventus had denk ik, onder normale omstandigheden meer kans gehad. Dus het was zeker niet de normale zaak van de wereld dat uh, ja, Galatasaray nu in deze ronde staat en Juventus is uitgeschakeld. Dat is eigenlijk een, een enorme verrassing, nog altijd. Ja, het is Snijder, hè. is dat trouwens de motor die Galatasaray nodig heeft in zo'n duel tegen zo'n topclub, tegen Chelsea? Ja, nou, voor de winterstop zou je zeggen van... dat valt wel mee, want uh, hij heeft toch een beetje gekwakkeld... met blessures en uh, achter de feiten aangelopen... waar hij wel goed aan het seizoen begon. Maar nu, eigenlijk uh, sinds hij hersteld is van die hamstringblessure... in november, gaat het als een tierenlier bij snijden. En dan kan hij hem natuurlijk goed gebruiken. Hij scoorde onlangs een hat op 2 februari tegen Bursa Sport. Dan legde hij er drie in, in, in 30 minuten. Ja, en dan is hij natuurlijk, uh, als hij uh, achter... ...Dropba, ook een grote spits en Joma staat eh, van levensbelang voor Galatasaray. En op dit moment denk ik de beste speler die ze hebben. Maar als je dan eerlijk bent, zijn er kansen voor Galatasaray tegen Chelsea? Nou ja, goed. Go go go Galatasaray speelt thuis en uh, die zijn uh, in eigen huis in de competitie op dit moment uh, zo goed als onverslaanbaar. Ze verloren ook maar één keer het hele seizoen... In eigen huis, dat was 6-1 tegen Real Madrid. Dus ze hebben wel een kans, maar Chelsea gepokt en gemazeld. Dat geldt ook voor Mourinho. Trouwens wel heel leuk natuurlijk de ontmoeting Drogba-Mourinho. Want Drogba heeft acht jaar onder Mourinho bij Chelsea ja. gespeeld. En Sneijder-Mourinho is natuurlijk ook een geweldig weerzien van Sneijder... die met Mourinho de Champions League won bij Inter. Dat zijn allemaal, allemaal, allemaal dwarsverbanden die hier in deze wedstrijd meespelen... Ja, Galatasaray heeft thuis altijd een kans, maar ze zullen het denk ik ruim moeten doen. Uh, want in uitwedstrijden, en zeker in Engeland, is Galatasaray uh, veel minder goed. Nationaal al laat staan, internationaal. Dus ik, ik, ze hebben een kans, maar het is een kleine. Je liet net even die naam vallen van DJ Drogba, uh, de spits bij uh, Galatasaray. Is het eigenlijk niet gek dat juist Mourinho uh, de afgelopen tijd gezegd heeft... dat hij niet tevreden is over de aanvallers bij Chelsea en dat hij Drogba terug wil halen? Ja, je moet een beetje voorzichtig zijn, Guillaume, met deze uitspraak. want Mourinho is vandaag op de persconferentie compleet uit zijn dak gegaan. Uh, de, de, de uitspraken die hij heeft gedaan over zijn spitsen uh, zijn off the record geweest, zegt hij zelf. Uh, dat is bij Canopus geweest. Die hebben het toch, Canopus Frankrijk, hebben het toch gepubliceerd. En in plaats van alleen één journalist van Canopus die dat heeft gedaan, uh, af te maken. ...heeft hij nu gezegd dat de gehele journalistiek uh, uh, onethisch bezig is geweest... ...en iedereen die praat over die uitspraak op een, uh, Mourinho, die is uh, slecht. En, en dat nou net hij dat zegt, dat is natuurlijk geweldig... ...want hij heeft in het verleden ook wel dingen gedaan waarvan je denkt, mwah... Um, over ethiek ja, gesproken, uh, Ja, over ethiek gesproken. Hij heeft wel eens een, een, een, een vinger in het oog van Villanova... ...de assistent van Barcelona toen gepland tijdens een wedstrijd, maar goed... Uh, uh, ja, jouw vraag was of het niet gek is dat Drogba bij Dalta speelt en uh, Mourinho nou net zegt uh, dat hij een spits nodig heeft. Nou, dat is in zoverre gek dat Drogba wel heeft gezegd, als ik teruggevraagd word door Mourinho en zijn contract loopt af aan het einde van het seizoen, zou ik misschien er wel over na gaan denken. Maar goed, Drogba is 35. Eh, of dat nou echt reëel is, dat, dat weet ik ook niet. Maar uh, het is natuurlijk wel zo met Chelsea. Hij heeft een... Een spitsnog die veel meer scoort dan Eto'o, die veel meer scoort dan Fernando Torres. Daar kennen we het probleem al jaren van. Dus uh, Marinho is eigenlijk eerlijk geweest, alleen heeft natuurlijk intern in zijn elfval uh, daarmee wel een licht probleem gecreëerd. Want als jij als spits hoort dat je trainer vindt dat je veel meer moet scoren en uh, eigenlijk het niet goed doet, dan ben je er toch niet zo blij mee. Helder. Jeroen Elsoff vanuit Istanbul, dankjewel. En dan die andere wedstrijd van morgen, Schalke 04 in eigen stadion tegen Real Madrid. In keer gesprekken ze dan meteen over de week van de waarheid. Eerst is morgenavond dat duel tegen Madrid. Koningsblauw tegen de Koninklijke uit Madrid. En zaterdag de topper in de Bundesliga in en tegen München. En dan maar hopen op een wonder tegen deze twee absolute Europese toppers. Rachna Niemeyer, goedenavond. Dag, jo. Hey, Jij was op de persconferentie zojuist bij Schalke voor die wedstrijd van morgen tegen Real. Kruipen de Duitsers dan meteen in de underdog-positie? Nou, ja, god. Ik bedoel, het is misschien ook heel hoog van de torenblaas om te zeggen dat je favoriet bent als Real Madrid op bezoek komt. Hè, de koploper van de Primera Division. dat zou misschien uh, ja, niet gepast zijn. Maar ik heb vooral het gevoel uh, dat ze er heel veel zin in hebben. Dat ze heel veel zin hebben om tegen Madrid uh, te spelen. He, waar je in Nederland nog wel eens een keer het gevoel krijgt als Madrid komt. Nou ja, of zo'n ploeg uit die categorie. Dat is een geweldige loting. En we zien het verder wel. Ja, Dat ze in Duitsland misschien toch wel wat eerder denken. Nou ja, wie weet kunnen we toch ook wel wat presteren. Hè? Want de Bundesliga is natuurlijk wel de Bundesliga. Uh, weliswaar de nummer vier van, uh, van Duitsland. En normaal uh, zijn ze underdog. Maar ze hebben er volgens mij vooral gewoon veel zin in. Ja, Zegt de Nederlandse inbreng in deze wedstrijd, daar kunnen we simpel over zijn. Klaas-Jan Huntelaar, laten we even naar hem gaan luisteren. Want hij legt uit wat de kansen zijn voor Schalken. Nou ja, we spelen eerst thuis. Dus uh, we willen thuis gewoon laten zien wat we kunnen. We willen het gevecht aangaan. en uh, uh, Dan hebben we daarna weer, weer een uiterstrijd tegen Real. Uh, en zo, zo zien we het ook. We gaan gewoon eerst deze wedstrijd aan. en uh, We geven gewoon alles. Uh, 100% die wij hebben. En uh, dan zien we wel wat eruit komt. Nou, hij probeert het mooi te verpakken, maar ik vind het niet echt overtuigend klinken, Rachna. Uh, ja, hij weet natuurlijk ook wel. Overigens is dit een van de twee Nederlandse vragen... Hè, die, die ik vanmiddag stelde in een hele grote volle perszaal bij, uh, bij Schalken. Waar het dan net even van de perschef mocht... om daar even in het Nederlands uh, nou ja, even heel kort tussendoor te komen. Ja, Hoe gaat dat dan? Uh, hoe reageren dan de Duitse collega's van je? Nou ja, we hadden van tevoren daar wel contact over gehad met, uh, met de club. En uh, dat kon dan wel. Maar vier vragen worden dan opeens twee vragen. En dan, uh, dan zijn twee vragen ook echt uh, twee vragen. En dan, uh, dan is het klaar. Was er niet uh, dus ooit... Er is een keer een trainer, Ragnar, die zei van uh, de vragen of Deutsch bieden, een Nederlandse trainer... Ja, goed. ja, ik was er zelf ook bij. Dat was uh, Fred Rutte, toen die werd gepresenteerd bij, uh, bij Schalke Dat was in diezelfde zaal, <laughs> aan dezelfde tafel... met dezelfde koffie nog, volgens mij. En ook dezelfde broodjes met salami. <laughs> dus uh, ja, er ligt veel, veel historie, uh, ook van mij. Maar goed, nee, ja, jij zegt het, het klinkt niet, uh, niet zo overtuigend. Ze hebben er zin in, dat hoor je ook aan hun talaren Ze willen het laten zien, willen laten zien dat ze, dat ze toch behoorlijk goed zijn. Ze zijn in vorm. Uh, wonnen van de afgelopen vijf wedstrijden vier keer. Uh, zijn echt van plek 7 na de winterstop opgeklommen naar plek 4 en ook plek 2 uh, longt. Dus uh, ja, zij zijn de uitdager. Misschien is dat wel een mooier woord uh, voor de ploeg van Huntelaar... Dan, uh, dan de underdog. Maar ze spelen wel tegen Real Madrid. Ja, en dat gaan ze normaal gesproken natuurlijk uh, verliezen. Uh, er zitten ook nog wel wat dwarsverbanden, hoorde ik je met, met Jeroen Elshoff ook zojuist over. He, Raúl González, uh, de voormalige Spaanse international, die heeft zich natuurlijk ook over deze wedstrijd uitgelaten. Speelde heel lang bij Real Madrid, uh, later bij, bij Schalke. Uh, ja, die zei ook van de, mijn, mijn hart ligt aan één kant uh, bij de ploeg waar ik als laatste speelde. Dat is Schalke, daarvoor natuurlijk bij Real. Uh, in Spanje ben ik voor Real en in, in Duitsland ben ik dan weer de eerste wedstrijd voor Schalke. Uh, dat soort dingen lopen er ook doorheen. En uh, ja, iedereen zal weten, dat, dat zal Raúl ook weten, dat Real natuurlijk de beste kansen heeft. Maar ik heb vanavond de training ook nog even gezien. Een stukje van, uh, van Real. Voor zover die open was. En dan zie je toch ook Cristiano Ronaldo die gewoon uh, af en toe, en ik moet zeggen, het was erg vaak, uh, in het, in het rondootje in het midden moet plaatsnemen. En dan gooit er een Portugese vloek uit. Dus dat blijkt ook maar een, uh, een mens van vlees en bloed te zijn. Dus je hebt natuurlijk altijd wel een kans. Maar de grootste kansen zijn voor de Spanjaarden. Aan de andere kant, Ragnar, als je in de geschiedenisboeken kijkt, dan zie je toch wel een paar naar, uh, opmerkelijke uitslagen van uh, Schalke in Europese wedstrijden. Ja, dat is absoluut, uh, absoluut waar. En, en laat ik het ook even omdraaien. Want dat is een, een, een statistiek waar ze zich in Duitsland heel erg aan vasthouden. Toch ook wel uh, de clubmensen, toch zeker ook de, de, de volgers en de journalisten eromheen. Van de afgelopen 25 wedstrijden die Real in Duitsland speelde, uh, won het uh, er zeggen en schrijven één. En dat was in het seizoen 2000-2001. Een wedstrijd 3-2 werd er toen bij, bij Leverkusen. En een heleboel gelijke spelen, een heleboel nederlagen. En dat is een opmerkelijk feit... Daar kun je niet zoveel mee, maar misschien speelt dat op een gegeven moment bij Real toch ook ergens nog wel een rol. En wat zeker een rol speelt, en misschien wel meer dan dat enige gegeven van die cijfertjes van net... is dat ze jagen natuurlijk al jarenlang op die, op die tiende Champions League overwinning. Hè? Die tiende Europa Cup 1. Zijn record houden willen graag maar ja, een kruis op het shirt voor de tien... Dat lukt maar niet. Dat lijkt ook een soort obsessie te worden. Vorig jaar in Duitsland, Real Madrid, halve finale. 4-1 nederlaag tegen, tegen Dortmund. Nou ja, hoe ver is dat nou weg? Uh, van, van Gelsenkirchen, hè, dat is een, een steenworp. Dus er zijn wel wat dingen die ook weer in het voordeel spreken van, van Schalke 04. En dat maakt dit een interessante wedstrijd. Ja, je had het er net over dat je twee keer mocht praten even met Klaas-Jan Huntelaar. <lacht> de tweede vraag was dat hij lang geblesseerd is geweest. Ja. Maar dat hij sinds de winterstop weer terug is in de spits. Dus is hij weer helemaal terug. Ja, ja, ik ben, ik ben fit. Dus, uh, ik heb vijf en een halve maand gerevalideerd zoals iedereen weet. Uh, daarna weer begonnen met trainen. En, uh, ik moet zeggen, de eerste, eerste wedstrijd ging heel erg goed, Dan voelde ik me heel erg fit. Die tweede en derde was iets minder, maar het is normaal als je een tijdje eruit bent geweest, dat je dan uh, dat je dat even voelt. Maar ik moet zeggen, de laatste tijd gaat het weer. Eerlijk. Heb jij dat nou trouwens ook weer allemaal moeten vertalen voor de Duitsers? Uh, nee, dat, dat hoeft u dan vervolgens uh, dat hoeft u weer niet. Maar wat ik er wel bij wil zeggen... Uh, is dat, uh, dat Huntelaar afgelopen weekend tegen Mainz... Best dat hij ze gelijk speelde als aanvoerder op dat moment. Want Hewedes, hun, hun, eigenlijk hun bewaker van Cristiano Ronaldo, geblesseerd... Uh, misschien beschikbaar, dat is uh, eventjes de vraag nog. De manager heeft gezegd, niet de trainer, de managerij is er, maar oké. Okay. Maar Huntelaar werd uh, als aanvoerder gewisseld tegen Mainz. Het werd 0-0. En die kreeg na afloop toch ook wel de nodige kritiek uh, van, uh, van de trainer... van. Keller, niet zo'n hele bekende trainer in Nederland. Maar goed, wel de trainer van Schalke. Uh, dat hij zich eigenlijk uh, ja, uit zijn spel had laten halen. Hij was te, te veel naar het middenveld teruggegaan. Had uh, de bal te veel uh, opgehaald daar. En eigenlijk wil die Keller maar één ding. Dat is uh, de Hunter. Die moet scoren. En die moet in de punt van de aanval lopen. Had een beetje zijn hoofd verloren in die wedstrijd. En dat, dat, ja, dat zal Huntelaar toch ook niet lekker zitten. Uh, die zal toch ook wat willen laten zien. Uh, de Duitsers zeggen ook: er staat wat druk op Huntelaar. Die moet uh, dit gaan laten zien. En uh, die moet het gaan laten zien in deze wedstrijd. Ik moet wel zeggen, ze zaten samen vanmiddag, uh, dat was mooi voor ons, ze uh, wisten het ook... Uh, naast elkaar aan tafel, klaas Huntelaar en Jens Keller. En dat ging er heel vriendschappelijk aan toe. Er werden grapjes gemaakt, ze zaten elkaar wat dingen in de oren te fluisteren, schouderklopjes. Dus daar is verder niets aan de hand. Maar dat uh, die wisselbeurt hem um, uh, ja, geen goed gedaan is, dat hij daar niet blij mee was... dat is wel iets wat, uh, wat vast uh, staat. Nou, zit hij trouwens uh, op zo'n oude niveau, heb jij dat gevoel wel? Nou, ik heb, ik heb wel uh, de nodige wedstrijden gezien de afgelopen weken. En uh, ja, dat gaat gewoon de goede kant op. Ik bedoel, uh, als ze daar doelpunten van hem verwachten... daar heeft hij er een paar van gemaakt in de afgelopen vier duels. Dat is altijd goed. Ze wonnen wat gelukkig bij Leverkusen. Daar, maakt hij een, daar verlengt hij eigenlijk een kopbal. Ja, het zijn momenten dat hij er moet staan. En ik denk dat hij het type speler is, maar wie ben ik... dat als hij uh, zijn doelpunten maakt... dat hij vanzelf ook weer belangrijker wordt voor het elftal. Nog beter gaat combineren, nog meer gaat lopen. Maar dat hij leeft van doelpunten en dat die doelpunten u hem ook een, een betere voetballer maken. Overigens heb ik ook nog een hele intelligente vraag gesteld... ...aan Carlo Ancelotti uh, daarna... ...op de persconferentie van, uh, van Real Madrid... ...en nog even gevraagd aan Ancelotti... ...van joh, is dit nou ook nog een soort van duel... Hè, ...tussen uh, jouw spits, Cristiano Ronaldo... ...niet eens de centrale spits, oké, okay, Benzema... Uh, ...en, en Klaas-Jan Huntelaar, nou dat vond hij natuurlijk van niet... ...want dat... Uh, Die telde nee, niet voor van zijn hem, wedstrijd. Huntelaar. Nee, nou ja, dat, dat bedoelde hij misschien te zeggen... ...maar het was toch vooral een wedstrijd tussen... Uh, ...Real en, en Schalke. Maar het was wel mooi dat het, het clubblad wat daar lag in de perskamer... grote foto op de voorpagina, de Hunter... en aan de andere kant grote foto van Ronaldo. Dat is toch een beetje het duel in de media. Ragna, dankjewel over die wedstrijd van morgenavond. Dus Galatasaray, Chelsea en Schalke, Real. Dat was de wedstrijd waar Ragna bij zit. Morgenavond om 9 uur zijn we er weer zometeen met het oog op morgen met Mieke van der Wij. Waarom zou je middelen in de handel laten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 Dit is Radio 1.